9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De PvdA wil dat adopties uit Ethiopië voorlopig worden stopgezet. De partij wil eerst duidelijkheid over de betrouwbaarheid van tussenpersonen in Ethiopië. Aanleiding is een uitzending van KRO Brandpunt, waarin een meisje van 15 aan het woord komt. Haar adoptie door ouders in Nederland is verboden door een rechter in Ethiopië. De biologische ouders van het meisje waren doodverklaard, maar blijken nog gewoon te leven... PvdA-kamerlid Recour wil opheldering van staatssecretaris Teven, Maar die zei eerder al dat er feitelijk geen kinderen meer worden geadopteerd uit Ethiopië. De politie in Los Angeles is extra alert in de aanloop naar de uitreiking van de Oscars... vannacht tijdens een gala in Hollywood. Na de moordpartij van een ontslagen politieman in de schietpartij op een basisschool... zouden er extra maatregelen zijn genomen. Zo zou de politie extra informatie krijgen zodra er een ambtenaar wordt ontslagen... Ook houden agenten mensen die beroemdheden stalken extra in de gaten. De KNVB start een onderzoek naar een opstootje... tussen spelers van PSV en Feyenoord. De voetbalbond gaat morgen naar beelden kijken. PSV'er Lens stond Feyenoorder Matthijssen... na de wedstrijd op te wachten in de catacombe en greep hem bij zijn shirt. Daarbij liepen de gemoederen even hoog op en was er wat duw en trekwerk. PSV-trainer Dick Advocaat zegt dat hij het tijd vindt... voor een goed gesprek met Lens... Feyenoord versloeg koploper PSV met 2-1. Ajax heeft niet geprofiteerd van de nederlaag van PSV. De Amsterdammers speelden op de valreep gelijk tegen ADO Den Haag. Het werd 1-1. Ajax staat nu twee punten achter PSV. FC Utrecht won met 4-0 van Roda en NAC Breda was te sterk voor AZ. Het werd 1-0. Het weer. Vannacht valt vooral in het zuidoosten sneeuw en daardoor wordt het glad. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen...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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond straks om kwart voor tien van feit naar fictie. Drama gebaseerd op nieuws. En wat zal dat deze week zijn? Zou dat de crisis zijn? Hij was even weggezakt, die crisis, maar hij is terug in het nieuws. Of zou het PVDA-Kamerlid Myrthe Hilkens zijn? Die werd bedreigd om haar plannen met de testosteronopvang. U hoort dat straks. Maar nu eerst een schrijver. Hij heeft inmiddels een imposant oeuvre op zijn naam. Hij schrijft al meer dan vijftig jaar. José Rentes de Cavallou. Geboren in Nova de Gaia, Portugal, 1930. Hij heeft in Porto gewoond, in Lissabon. Hij verliet Portugal... Om aan de dictatuur van Salazar te ontsnappen. In 1956 kwam hij in Amsterdam wonen. En hij doseerde daar Portugese taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En hij schreef ondertussen. Hij schreef boeken als. Waar die andere God woont. De juwelier, Laurentius Tranen. Ernestina. De Hollandse Milares. Er is hier niemand. Gods toorn over Nederland. Hij schreef. Wijngidsen, hij schreef reisgidsen voor Portugal. Rentes is een Portugees in Nederland en een Nederlander in Portugal. Hoe kijkt hij naar zijn vaderland Portugal in de crisis? Wiens schuld is de crisis eigenlijk? Komt men ooit nog uit deze crisis? En kent men in Portugal Rentes de Cavallou? Hans van Wetering, hij is onze gids vanavond. En hij geeft de antwoorden samen met Rentes de Cavallou. Hij maakte. Het eiland Portugal. Er was een tijd dat ik leed aan nostalgie. En die sentimentaliteit waardoor je treurt om wat ooit was, maar niet meer is. Om jeugdigheid die verloren gaat. Om doden die niet tot leven komen. Om vriendschappen die verwelken en het leven dat niet in achteruit kan. Hoe precies, weet ik niet. Maar bijna van het ene moment op het andere ben ik die nostalgie kwijtgeraakt. Alsof er een soort gordijn is neergedaald tussen mij en het verleden. Misschien was hij wel Nederlands bekendste Portugees. José Rens de Carvalho. Tienduizenden Nederlanders gingen met zijn reisgids op pad... en lazen zijn romans. Maar in Portugal wist te weinig dat hij bestond. Tot voor kort. Want terwijl zijn land wegzakt heeft het Rentz plotseling als grootschrijver ontdekt. Ik besluit hem op te zoeken in Portugal... en hem te vragen naar die late roem in het geplaagde land. Waarom nu pas? Rentz schrijft al 50 jaar. Is de 80 inmiddels gepasseerd? Heeft het misschien iets met de crisis in zijn land te maken? En wat betekent dat eigenlijk nog, die erkenning door zijn landgenoten... zo laat in het leven? Sergio heet hij. Hoe oud is hij, Misschien 45. Hij zit in het Seattle, in de rua Garret. Op straat en hij speelt accordeon. Vroeger werkte hij bij een bank, tot uh, acht jaar geleden. Maar uh, ja, die banken gingen fuseren en het ging steeds minder en toen moest hij weg. speelt hij hier om een centje bij te verdienen. goddank vindt hij het leuk. Het trasmontano. Het trasmontano. Ik ben ook het Ah, ja? Hij is de Salveiro de Mogadoro. is de Estivais de Mogadoro. Exactamente. Ik ken de schrijver wel, zegt Sergio. We komen uit dezelfde streek. Hij is van Estivais de Mogadoro. Ik ga onderweg naar Gentis. De radio reclame voor iPad mini's en Valerian en berichten over het noodweer. Het heeft in jaren niet zo geregeld. Portos staat helemaal blank. En er komt nog veel meer regen aan, klinkt het onheilspellend. We hebben afgesproken in Moncorvo. Een stadje op 25 kilometer van Rentersdorp, Sterwijs. Renters kon me in Moncorvo ophalen in mijn pension. Montcorvo was de plek waar zijn eerste verhalen werden gepubliceerd, waar hij elk weekend naar de bioscoop ging. In de tijd nog van de zwart-witfilms. De, de, de weg naar de Zwijstoel, die nu gesalteerd is, was toen uh, van, van, van grond, van, van, van aarde. En uh, als een auto daar reed, zeldzaam, daarachter liet hetzelfde spoor als je uh, ziet bij de, de westernfilms. <laughs> maar jullie liepen daar vaak ook heen? Of is dat, was dat te ver? Nou, dat, dat Portugese lopen niet. Dat is een, uh, het lopen is een teken van armoe. Je hebt een een ezel. Hier komen we bij een boekwinkeltje. Klassieke livrerieën papelerieën. Hij hoort een te zijn. Daardoor moet hij boeken hebben. Maar het geld dat hij verdient verdient hij met, met de, de trash met die.. Uh... Die dames en zo Terwijl het in Nederland stiller is geworden... zijn laatste werk verscheen meer dan vier jaar geleden... geeft Rentes Portugese uitgeverij het hele oeuvre uit... in het maniacale tempo van twee boeken per jaar. Het zal met Rentes leeftijd te maken. In de etalage van de plaatselijke boekhandel... staan zeven boeken van Rentes in een waaier uitgestald. Andere schrijvers ontbreken. Portugezen lezen niet meer, zegt Rentes. Kinderboeken doen het goed, zegt de boekhandelaar. Verkoopt Rentes hier nou eigenlijk een beetje? En het zie je platteland, zegt de winkelier. Men leest niet veel. En veel mensen zijn al oud. Rentes lacht. Die zien sowieso al niets meer. Het begint steeds harder te regenen. We schuilen in de enorme kerk van het stadje. De kerk is nog steeds in gebruik? Ja, ja, ja, ja. Tuurlijk. Er is geen geld voor de verlichting. Nee, het is heel donker. ja. kwam u hier in de kerk? Uh, nee. Ja, als bezoeker, maar niet... Uh... Ik, heb, ik heb gelezen gisteren een mooie uitdrukking van die man. Die zei, ik werd bu bureaucratisch gedoopt. De Portugezen zijn katholieken in naam en voor de statistiek, maar. Ahora vive, viva Dottor Nelson! Dottor Nelson heeft net een lekkage verholpen. Hij nodigt ons mee boven in de kerk te kijken, waar niemand ooit komt. Her en der staan schilderijen, schots en scheef, tegen de afbladderende kalkmuren. Statieportretten van sinds lang vergeten geestelijken, overal spinnerrach. Helemaal bovenin doet Nelson een deurtje open. Hij wenkt. Kom. Ga jij maar, zegt Rentus. Ik zet een paar stappen en sta bovenop de gewelven van de kerk. Rentus lacht. Je staat nu op het hoofd van God. Nee, ik kom niet. Er zijn hier aardbevingen. En ik weet dat er soms stenen naar beneden vallen. De die ik leende van de pensionhoudster heeft het inmiddels begeven. We spreken af voor later die middag in Rentes Huis in Esterwijs. Hier kom ik bij een dorpje. Over 200 meter arriveert op uw bestemming. Oké, okay, dus dit is de bestemming. En die... We zijn in Rentes Woning in Esterwijs de Mogador. Een dorpje verscholen in het binnenland van Portugal... waar Rentes in Ernestina over schreef. Zijn grote roman over de wereld van zijn jeugd in een Portugal... dat daar op het platteland toen al honderd jaar nauwelijks was veranderd. Ik vertel dat ik onderweg veel dure auto's zag. Hoe kan dat? Het is toch crisis? Allemaal op krediet, zegt Rentes, voor de buitenwacht. Maar ondertussen hebben ze geen geld om de benzine te betalen. En het is van alle tijden. Toen de Portugese rijk werden in India... En kwam terug. De eerste wat ze deden was de allermooiste maalezel kopen in Lissabon. En dan hadden ze acht slaven toen ze naar het kerk gingen: acht slaven bij de maalezel. Eén met een handdoek om het schoon te maken, één voor de teugels, één om de, de, de stijgbeugel te, te vast te houden, één om de, de, de, de, de vliegen weg te maken. En dat is. Dat is het is iets raars. Ik, ik denk soms hebben we dat geërfd van de Arabieren, van de Venetiërs of van, van, van de, de, de Midden-Oosten volkeren die, die in, de, in de vorige millennium naar Portugal gingen. Ik weet niet, maar wij zijn een. een... De Portugezen redden het altijd als ze uit Portugal gaan. In Brazilië, de, de, de grootste bankiers, de grootste zakenmensen zijn portugezen, Altijd geweest, al twee, drie eeuwen. Massachusetts, uh, de uh, west van Amerika, kruld van de portugezen, die hebben uh, hotels en restaurants alles in handen. Zij doen het heel goed, maar niet in Portugal. De hele sociale structuur in Portugal is, werd als een soort corset. En niet eens een corset, maar een wangbuis die, die, die, die, die voorkomt dat je beweegt, voorkomt dat je denkt, voorkomt dat, dat je weggaat van die stramine. Van kinder, van, van, van misschien van mijn tiende af, ik kon Portugal niet meer zien, ik kwam weg. En het was, niet, um, het was een, een animale behoefte van, ik wil hier niet stikken, ik, wil niet, ik, ik voel me hier stikken door, door, door alles en nog wat. ...en een enorme behoefte om, om, om weg te rennen. Maar te, euh, we het zat niet geen het waar, waar naartoe, maar weg, weg. Het land dat Rentes ontvluchtte was het land van Antonio Salazar... ...de dictator wiens regime in 1974 met de Anjerevolutie ten val kwam. Dezelfde Salazar die onlangs in een tv-verkiezing... tot grootste Portugees aller tijden werd verkozen. Hij stal van niemand, staat er sinds kort op zijn graf. Portugal zou iemand als Salazar wel kunnen gebruiken, hoor je steeds vaker. Een redder die het land uit de duisternis leidt. Café praat, volgens Rentus. Maar toch, dat wacht op een verlosser. Is dat in Portugal niet iets van alle tijden? Nou, je is uh, een uh, frankzienige... Je kan zien dat er toestanden van geloven is in, uh, in de buurt van Porto op Altaar. En uh, daar ooit is een, een heilig die 14 jaar zonder eten, zonder drinken, zonder poep en zonder priester geleefd heeft. <lacht> ja, en daar zit een hele klooster cl uh, van priesters. Het is een beetje droevig. Je, je verwacht, je, je, je wenst op... Een betere houding voor je eigen volk dan het uh, geloven dat het een, een wonder gaat plaatsvinden. Met Fatima gaat het heel goed. Fatima? Ja. Het, is, het, is het is wanhoop. Dat ben ik toen ik tien jaar oud was. Foto, een mooie ovale lijst. En dat is een oude foto van een vader. Dus nu, dit is het schrijverschool? Ja, de keukenkasten. En dat is mijn bureau. Het is een heel klein bureautje. Nou, dat is genoeg. Hm. <laughs> ik heb verschrikkelijk veel gelezen voor een kind. Het is, een, het is een op het abnormale af. Ik herinner me, de, de zomervakantie in Portugal zijn lang voor de, voor de kinderen. Drie maanden. En op een gegeven moment had ik alle boeken van ons. Want we hadden veel boeken in huis, maar ook van de buren. Er was geen boek meer te lezen. En dan heb ik een hele merkwaardig boek werk gelezen. De Dwane reglementen voor de import en export van goederen. <laughs> ik heb een, ik heb een, een, een schat aan, aan, aan woorden gehad. <laughs> dat ik soms, nu nog kom ik woorden tegen. Oh ja, dat ken ik nog van daar vandaan. En daar, daar is de taal, daar, daar zijn de wortels. In het Portugees kan ik me uiten op een manier dat ik in geen andere taal kan. Als ik het over schroeven zou hebben, of, of uh, machinerie... dan ga ik naar het Nederlands of naar het Engels. Dan is het Portugees een, een, een, een, een rampzalige taal. De, de, de verfijning van, van, de, van de details hebben we niet. Maar voor gevoelens van kind af... Ik was zo gefascineerd door boeken dat ik uh, papier was schaars bij ons. Maar elke stuk katernen die ik kon vinden van school, en die, die blanco waren... ...naaide ik met de naald van mijn moeder, maakte er gaatjes in, maakte er boeken van. En dan ging ik opschrijven, dat waren, dat waren mijn boeken. Uh, nee, maar ik, ik begon... Heeft schrijf... u niet nog? Nee, nee ik, ik, ben, ik ben heel merkwaardig. Ja, maar heb je dat niet? Nee, ik ben geen bewaarder. Dat zou betekenen dat ik, dat ik de overheid de roem of de overheid van of de overheid bestaan had. Dat heb ik niet. Nee. Ik, weet, ik heb of gegooid of niet bewaard. Dat kan me niet schelen. En, en, uh... en als dat uiteindelijk met uw boeken ook allemaal gebeurt? ga kan me niet schelen. Wie ben jij om dat te willen bewaren? Maak bewaren. Je bent er heel 20, 30, 50 jaar. Ik ben nu 80 jaar. Misschien blijven mijn boeken nog 20 jaar. En dan zijn, het, zijn boeken in de bibliotheken, als ze nog bestaan. En dat is over. Rentens wint zich op. Hoe kan het dat ik dat niet onmiddellijk begrijp? Ik moet denken aan iets dat hij mij eerder die dag vertelde. Dat hij een aantal jaren geleden ernstig ziek werd. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik nu nog leef, zei hij. Ik heb mezelf overleefd. Maar doet de erkenning die hij nu krijgt hem dan echt helemaal niets? Ik vind het wel interessant. Maar het doet, doet me niet wat het zou dan hebben... toen ik onervaren was en, en zeg maar maagd. En ik ben niet meer een maagd. Wat had het toen gedaan dan? Wat, wat? Nou, was ik gevleid of blij of... of uh, God, ik, ik tel mee. Maar ik, ik was en ik ben tevreden met mijn... Toeshalingstekens, dus succes in Nederland. Ik vond het genoeg. Sorry. Hallo? Hallo? Zie, zie, zie. Zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, Het is de Portugese televisie. zie, dieren. <laughs> Meneer zie, we gaan een documentaire over u maken. zie, zie, zie, zie, Nee, niemand wist het, mijn filha. Dat schikt toch zeker? Kijk, o. Rentes lacht verguld. Maar is tegelijkertijd geërgerd. Sí. Dat is toch idioot? Dat kan toch zomaar niet? Er is hier ook een Hollandse journalist, zegt hij. Die heeft vooral. Tevoren... Die, die. die heeft tenminste van tevoren een afspraak gemaakt. Nou, is por isso é que é muito estranho. Ik, eu, eu, eu, por acaso, hier met een van de Radio Hollandese. Maar imagineer dat ik que hier zal zijn, die ook hier zal zijn, die ook hier zal zijn, die ook hier zal zijn, die ook een zal de meneer heeft nu werk. Feesten zullen er altijd zijn, zegt Carlos, de enige toeschouwer. Of het nu slecht gaat of niet. Jarenlang werkt hij in Spanje, Frankrijk. Maar nu is daar ook geen werk meer. Mensen gaan nu naar Angola, naar Brazilië. Maar nee, zelf heeft hij daar geen zin in. De volgende ochtend. De filmploeg blijkt in hetzelfde pension te zitten als ik. We bespreken hoe we kunnen voorkomen dat het vandaag een chaos wordt. We zien wel, is de conclusie. Laten we er zomaar naartoe rijden. De producenten vraagt of ze mij mag interviewen over rentes in Nederland. Nu ik er toch ben. Alles wordt klaargezet. Waar zouden we het nog over kunnen hebben? Vraagt ze halverwege. Ik doe eigenlijk zelden interviews. Dan is het afgelopen. Er wordt gelachen. Als er geen geld meer is om naar Nederland te komen, hebben we tenminste die ene Holland. We staan nu in Esterweiss. Wat is nu precies de bedoeling? Ik heb geen flauw idee. Wist ik het maar. Het is een beetje een verrassing. En, uh, niet zo goed georganiseerd. Een beetje uh, improviseren en zien we of het wel lukt of niet. Nou, het is wel, het is wel wat uh, de gewoonte van het land. Uh, we beginnen met iets en dan zien we wel of het lukt. ik weet niet hoe het we lopen door de hoofdstraat van Wijs. De enige straat. Nogal wat huizen lijken verlaten. Dat is mijn buurvrouw. Vanaf een balkon observeert een oude vrouw de voorbereidingen van de filmploeg. Kijk, wij zien nog film. Ik zal het zeggen. Nee, nee. Prepaar. Prepaar. Ik het er niet komen. Is het ook zo dat in het dorp voor, voor zo'n uh, zo mevrouw gezorgd wordt? Voor zover ze dat nodig heeft? Jawel, ja, ja. Als het nodig is, dan wordt wel wat uh, gedaan, ja. Zo ben ik, wat uh, ik al zei, uh, ambulance aan de taxi-chauffeur. Zelfs nog meer, het kostte Spada Parceren. De producenten probeert telkens weer rente schilderachtige buurvrouw voor de camera te krijgen. En ze snappen er niet van. En, en, en ze snappen er niets van en ik snap niets van dat ze, niet ze het niet snappen. Wat is het zo van spreken. lastig om stadsmensen hier rond uh, ja. te krijgen. Maar, maar zelfs mijn... Mijn dochters hebben soms aan die Nederlandse vragen dat ik daar. Dat... Maar voel je dat niet? Weet je dat niet? Dus Zo... ik weet ook niets aan doen. Zoals wat vragen ja, hen was Het is ook, is ook vreemd. Is een, uh... is een... Maar uw dochters komen hier ook vanaf dat zij ja. jong waren? Ja, ja, ja. ja. Van het Van. Ik heb een heel ander gevoel. Dat, dat... In, in wortels ben ik. Die voor, of mijn, mijn ouders nog wel, want ze hebben ze gekend. Maar dat houdt het op. Zullen ze hier altijd blijven komen? Nee. Nee. Dat heeft geen zin. Deze beiden worden zo'n beetje geadopteerd door ons. En, uh, mijn vrouw geeft ze dan medicijn en. Uh, de uh, middelteerde vlooi en, de, en de, keten, de tekens en zo. Dat is een beetje kinderhuis. Hoe heet de hond? Lummel. Lummel. <laughs> Hoeveel mensen wonen er nu eigenlijk nog in Esterwijs? Ongeveer 80. 80. Ah, zo, rond. En zijn er ook nog jongeren die hier wonen? Mensen? Nee. De nee. jongste, de jongste, de met wie ik die dat nu, Bert is uh, 58. <laughs> en hij is nog een jongen van uh, 34, maar daar houdt het op. Dus op een gegeven moment houdt het ook gewoon op? Dan... Ja, ja. Dan, dan staat het dorp leeg. Ja, dat, ik denk dat ze binnen 10, 20 jaar. Dat zijn, uh... Kom, lul, en ik ga. En ik ga. Het platteland loopt leeg. Meer dan 80% van de Portugezen woont inmiddels in de grote steden aan de kust. Maar ze hebben het daar niet beter, zijn Rentes. Hier heeft iedereen altijd nog wel een moestuintje, een paar kippen in huis. In de stad niet. En de stedelingen die zich een levensstijl op krediet hebben aangemeten... moeten nu terugbetalen. En dat lukt niet. Het is dramatisch. Tachtig inwoners stelt Estevay's. Maar een café is er. Twee zelfs. Eén voor de socialisten en één voor de liberalen. De barman klaagt... Door nieuwe wetgeving moet hij een computer aanschaffen. facturen gaan opmaken... ...via internet belastingaangifte doen. Alsof we hier internet hebben. Gas, licht, alles wordt duurder, zucht de baas. En de koffie is 50 cent. We komen bij het oude kerkhof. Kruisen ontbreken. Een Joodse traditie. Geen grafsteen. In plaats daarvan zijn de graven gemarkeerd met puntige keien. Twee keien als meerdere mensen in één graf liggen. Nergens staan namen. Oké, ja. Ação. deze Dit is het familiegraf. Hij wijst naar een paar steden. Men zegt het, maar we weten niet zeker wie er ligt, een opa, overgrootouders. Het is niet formeel, eerder een gevoel. Misschien ook is het meer daar verderop. We gaan er maar vanuit dat het zo is. En we geloven erin. Ja, is hij. Nou, echt serieus. Deze muur was gevallen. Oh, ja. En de neef van het café uh, deed zijn best om het, uh, om het in ruïne te houden. Want dan zou je hier een, een, een, een terrasje zetten. En ik zei nee. Ik heb de broekmeester gevraagd. graag een muur... Niet in cement zoals je wil, maar met de oude steen. De, de, de, de gemeente heeft toch uh, mooi laten maken. Daar ben ik een beetje trots op. Ja. Ja. We rijden wat rond in de buurt van Estevays. Rentes wil mij de omgeving laten zien. Een wonder is gebeurd. De zon schijnt. Het is een betoverend berglandschap. Diepe ravijnen, Geen vangrail te bekennen. En Rentes rijdt flink door. En hier moet je weten waar je bent, of moet je een tomtom -tom hebben. Want ze zijn vergeten aan het einde van deze weg de, de richting aan te geven. Ik weet toevallig dat we naar rechts gaan. En deze is net gebouwd, deze nieuwe weg. Nee. Als een verdubbeling van de bestaande weg. Dus je hebt de twee wegen naast elkaar. En hier hebben de, de aannemers heel mooi aan verdiend. Terwijl het niet nodig is, want die andere weg... Hij zit ernaast. Hij heeft toch geen verkeer. Het is allemaal Europees geld geweest. Ja, ja. Nee, onze, onze politici... Ze, ze hebben weinig verstand... maar ze hebben ook geen belangstelling... voor het goed van de rest publica. Het gaat om hen... en hun vrienden en familie... maar uh, niet om, om het land zelf. Maar ik denk dat... Uh, kijk, elke keer, uh, elke keer hebben we minder kinderen. er uh, dus zijn minder Portugezen... De sterfte onder de, sterft, de, de, de ouderen is groot. Op een dag worden dat veel minder dan de 10 miljoen mensen. wat is 10 miljoen mensen? Tegenwoordig is kruilt van de steden in de wereld met 10 miljoen inwoners. We zijn dan een stad met veel grond. Dus ja, en weinig mensen. Maar wat zou er dan moeten gebeuren? Want u, u, de... Een wonder. Fatima. Een wonder die ons werd. Of een miljonair die ons koopt, het zijn van de miljonairs die ja, eilanden kopen in de, de stille Oceaan. Laat ons ja, iemand die eh, Portugal koopt en als zijn bedrijf runt, dan lukt eh, het wel. Ja. Onderweg stappen we even uit bij een naburig dorpje. In Ernestina's referent over de geuren van zijn jeugd. Over de betovering van de geuren van het land op een warme late middag. De lavendel. De tijm, bergbloemen, zoals de stevers. Op die middagen was Estevays een paradijs. Maar is dat paradijs er nog? Met de leeftijd helaas verlies je de, de, de rugvermogen, en, uh, Heel veel gaat verloren. En, en, uh, ik krijg het heel vaak, maar het is meer in mijn, mijn geheugen dan een, een werkelijk gezintuig. En, uh, maar soms als de buren uh, een vuurtje aansteken met... Uh, met uh, die een uh, veel uh, hars heeft en heel geurig is, dan ruik ik het wel, ja. We zijn al zo ver geweest dat... Uh, soms hebben we bij Stebens in, in een ijzerpannetje gedaan en aangestoken... om, om de geur te, te ruiken, ja. Als we terugrijden naar Estevays komt het op een opmerking van Rentes eerder die dag... dat zijn dorp ooit zal ophouden te bestaan. Ik vraag of het ook voor landen geldt. Het, het goed bewaren. Iets dat het niet meer waarde heeft of niet meer bestaat. Waarom? Dus op een gegeven moment zal er misschien in Portugal een bord staan hier en daar van dit was Portugal. Dat was ooit een zelfstandig land waar de mensen één taal spraken en uh, ze met elkaar een aantal afspraken hadden over hoe je dingen regelde ja. over hoe je dingen deed. En dat is het dan en dat... Dat is voorbij. Dat verdwijnt. Dat ziet u ook wel gaan gebeuren. Ja. En de... Ik kan daar niet over treuren. Maar ook niet voor uw kinderen. Ik bedoel, uw kinderen die, die, die, en uw kleinkinderen, die, ja. dat die... Mijn op het moment mijn kleinkinderen? het Portugal blijft bestaan, blijft de verbinding met u ook sterker. Voor uw kleinkinderen. Ja. Is dat geen prettige, geen fijne gedachte? Nee, ik vind het ik niet. Vind, ik vind, ik vind, luister eens, ik sterf. Mijn kleinkinderen zullen ook sterven. En misschien hadden kleinkinderen kleinkinderen. Ja, wij hadden een, een Portugese voorouder die was een schrijver. En zo wordt Blijf wel schrijven. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind, ik vind het, het puzzelen met woorden vind ik ontzettend boeiend en dingen zeggen of schrijven op een manier dat mij zien dat ik denk, ja dat is, dat is goed. Ik loop wat rond in afwachting van Francisco Joseph Jägers. rentes uitgever en tot voor kort trouwens ook staatssecretaris van Cultuur. Hij is met de filmploeg meegereisd. Een tijd hebben we niet afgesproken. Dat was niet nodig, zei hij. We zitten immers in hetzelfde pension. De kerk is open. Even kijken.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 een actieleider spreekt het publiek toe. De begroting van de regering is een schande. De belastingverhoging. verhogen. heeft verloren. Verontschuldigt Villegas zich als hij even voor middernacht opdaagt. We praten over Rentes nieuwe roman die binnenkort uitkomt. Minnaars, leugens en diamanten gaat hij heten. De uitgever verwacht er veel van. Waarom denkt hij eigenlijk dat Rentes nu plotseling erkenning vindt? Dat veel landen in variërse decennia deden. Casementen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Portugal heeft veel hervormingen, heel snel. Het is opmerkelijk dat erin is juist door jonge mensen wordt gelezen en bewonderd. Na de Anjerevolutie van 1974, en de toetreding tot de Europese Unie, voerde Portugal in korte tijd radicale hervormingen door. Op het gebied van gewoonte, het homohuwelijk, alles. Van een ultraconservatief regime werden we plotseling tegenovergesteld. Portugal dacht dat het alle etappes op weg naar de moderniteit had doorlopen. Achterom kijken was niet in de orde. De toekomst gloorde. En alles ging op krediet. De huidige crisis velt eigenlijk het eindoordeel over de generatie die na de revolutie Portugal 30 jaar heeft bestuurd. Zij hebben meer uitgegeven dan er was. Zijn kortzichtig geweest. Men vergat dat Portugal ook het land is uit het werk van Rentes de Carvalho. De wereld van diens jeugd, begin 20e eeuw. Het platteland, armoede. De jongere generatie ontdekt nu, door Rentes werk... dat dit Portugal onderhouds altijd is blijven bestaan. Ik denk dat de boeken van Rentes de Portugezen kunnen helpen... zichzelf nieuw te leren kennen. Maar ik dat het is... dat Portugal te Portugal te No no como Het zijn de jonge mensen, zegt Vierges. Maar op het platteland wordt toch nauwelijks gelezen? Onwillekeurig vraag ik me af of het er ook niet juist die stedelijke middenklasse is. Die van de Mercedes op krediet, die Rentes boek nu leest. Troost zoekt misschien in die vergeten wereld die Rentes in zijn romans tot leven roept. Die wereld waarin eenvoud en armoede nog vanzelfsprekend was. Later die middag, Esther wijs. Ik ben in afwachting van Rentes voor een laatste ontmoeting. Rentes SMS. De lunch met de filmploeg is uitgelopen. Ik ben hier nu drie dagen en wie ik ook spreek... allemaal zeggen ze dat ze geen hoop hebben dat het nog goed komt met het land. Het zijn de politici. Het is de corruptie, de desorganisatie. En we zijn het zelf. Dat zeggen ze ook allemaal. Maar is er dan geen enkele hoop? Ach, hoop is het laatste dat sterft, hoor ik een paar keer. Maar als die zin iets uitdrukt, dan toch dat de hoop lang moest dood is. Olha, ik sta kalar. Mond, né? Violinda Alice Braz. 83, 84. A 84. is bonita. Ja, als je het teus kunt zeggen. Tipo, os cibers nog deitaren abaixo. Vai dentro de casa, está chover. Tchau, adeus. Prachtige mevrouw, met lachende ogen. Er is nog een paar tanden in de mond. En ze straalt. En de kerk ziet er van buiten dan nog wel mooi uit, zegt ze. Maar van binnen is het vervallen. En als er in het dorp een mis wordt gehouden, dan is het al lang niet meer in de kerk. Maar in het kapelletje even verderop. En die is dan weer zo klein, dat als er een mis is, dat dan de helft van de mensen buiten moet staan. Ja, dat is niet zo leuk als het regelt. Onze manier is zo onvoorstelbaar tegenwerkend. Het is, een, het is nooit meer werkend. Het is altijd tegen, alles is tegenwerkend. En mijn mening is altijd ja, nou, dat lukt niet. Nee, dat kan niet. Dat, dat zou niet kunnen. Als Rentes aankomt, verontschuldigt hij zich voor de uitgelopen lunch. De filmploeg bleef maar zitten. En hij moest nog even naar de stad voor een boodschap. En dat heeft altijd voet in de aarde. De ambtenaren drinken voor eeuwig koffie. Zonder kruiwagens gaat niets. En dan is er nog de gekmakende papierwinkel. Beurtelings gebruikt hij wij en zij als hij het over zijn landgenoten heeft. Het is zijn land, zijn taal, zijn mensen. Maar tegelijkertijd is hij de bedroefde observator op afstand. Geplaagd ook door schuldgevoel, schreef hij eens. Je hebt het voor jezelf in het Als mens. En je vraagt je af... Waarom doet waarom het... Uh... Het gros van de anderen niet. Ik weet, weet het is onzinnig zo'n gevoel en in feite is het niet een echte school gevoel. Het is een, een schaamte. Ik wou dat ze het anders waren en niet alleen anders hadden, maar anders waren. Niemand weet hoe dat in elkaar zit, maar ik vind dat wij een beetje een raar volk zijn. Een volk die ja, verkeerde waarden heeft zich aangeleerd. Onze, onze mentaliteit klopt, klopt niet. Het is een uh, fabrikagefout. Ik vertel Rentes dat ik de avond tevoren zijn uitgever interviewde. Rentes' romans zouden vooral door een jongere generatie worden gelezen. Men uh, ziet daar het, het portret of de film... of de, de, de beschrijving van een Portugal... die wel bestond en nog bestaat, maar voor hen niet zichtbaar is. Het is wel mooi. Dat is ook iets van, van weemoed ja. bij hen. Ja. Het is laat geworden. De wind steekt op. Ik moet nog helemaal terug naar Lissabon. Ik vraag Rentes om tot slot iets voor te lezen dat hij onlangs schreef. Ja, Zou ooit zo vader? Ik kan de fado intussen horen zonder vochtige ogen te krijgen. Ik lees persoa onbewogen. Ik loop onaangedaan door straten waar ik heb gewoond. Ik voel me ongemakkelijk wanneer iemand tijdens een gesprek begint... over iets wat ik vroeger heb beleefd. Ik snij me af van het verleden, maar ik vind geen troost in het heden. En ik heb geen zekerheden voor de toekomst. Ik ben puur als toeschouwer aanwezig bij mijn leven. Ontevreden over het personage en niet geïnteresseerd in de plot. Het is content met con het personage en is interesserend door een redel. Is het een treurig? is wel een beetje treurig. Nee, het is niet treurig. Het leven, het leven heeft een begin, een midden en een einde. Ik ben bijna aan het einde ervan. En ik weet wat ik gehad heb, wat ik, had, wat ik gehad heb, wat ik gekregen heb. En wat ik langzamerhand ga verliezen. En dan komt het einde. Maar ik vind dat zo... Acceptabel, zo normaal, zo... Alles heeft zijn tijd. En nu zit ik in de tijd. dat uh, Ik kan rustig terugkijken. Ik schaam me van niets dat ik deed of was of ben. Ben ik in vrede met mezelf. Ik vind het goed zo. MUZIEK <tied> Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja agora, dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem desenganar De meu bem desenganar Chorar. Não se estima neste estado Aonde suspirar Nunca aproveitar Triste quero viver Pois se mudou em tristeza Pois se mudou em tristeza Do passado alegria do passado de tanto mal acá Amalia Rodriguez. Het eiland Portugal was een vpro documentaire van Hans van Wetering, Techniek Berikamer, eindredactie Anton de Goede. En intussen daalt de export, stijgt de import. De economie van Portugal krimpt dit jaar met 2%. De werkloosheid is ongeveer 17% van de beroepsbevolking. Dat is meer dan twee keer zo hoog dan bij ons. Maar er is één troost: er is altijd fado. Er is altijd. Sodade. Zodade is een soort heimwee, een soort melancholie. die verbonden is met liefde, afstand, eenzaamheid, vriendschap. Het is een woord dat eigenlijk nauwelijks te vertalen is. Alles zit erin. Maar het is heel goed te horen in die vado. En als je het deelt, kun je het ook proeven in Portugese wijnen. Het is tijd voor. Van feit naar fictie. Van feit naar fictie is een BBC-concept... waarbij een in een week tijd radiodrama wordt gemaakt... en opgenomen als reactie op de actualiteit. Het nieuws draaide deze week om dieren. Dieren in ons eten. Er zit paard in de Chili Concarne. Er zit paard in de Diepvries Lasagne. Wij voelen ons bedrogen. We zijn bedrogen. En dat leidde tot deze... Film Noir op de radio. Chips, ahoy. Hij was zalig, Loek. Zo'n biefstukje vind je nergens anders. Mijn naam is Frans Allard. En ik ben privédetectief. MUZIEK mm. Voor ongeveer 100 euro per uur, exclusief btw... zoek ik uit of jouw vrouw daadwerkelijk naar de sportschool gaat... die drie avonden per week. Ik heb een kantoor in een smoeselig pand aan het kanaal. Het is een beetje weggemoffeld, maar mensen weten me te vinden. Arme drommels zijn het. Schlemmielen die hun laatste geld uitgeven... om hun bange vermoedens bevestigd te zien. Keurig opgetekend in een verslag met foto's van heimelijke verstrengelingen op troosteloze locaties. Ik weet niet waar die mensen op hopen. Misschien denken ze dat duidelijkheid en rust zal geven. Maar ik krijg meer en meer het vermoeden dat ik die mensen iets afpak. Meer dan alleen hun geld, bedoel ik. Ik weet het niet. Je hebt er ook bij die lijken het fijn te vinden bedrogen te worden. Die omarmen het bewijs als een oude vriend die ze te lang niet gezien hebben. Bedrog als bevestiging. Ze nemen de moeite je te bedonderen, dus je doet er wat toe. Daar zit wat in. Misschien. Maar het is verdomd weinig. Kortom, ik had dat gevoel het wel een beetje gezien te hebben allemaal. Althans, dat dacht ik tenminste... En toen belde zij. Ja? Allard Recherche BV? Allard. Uh, spreekt u mee? En u bent? Drie keer raden. Meneer Allard. Ding, ding, ding, ding. Pardon? Uh, we hebben een winnaar. Uh, waarmee kan ik u van dienst zijn, mevrouw... Verhoeven. U, u heeft een, hoe zal ik het zeggen, prettige stem, mevrouw Verhoeven. Hm. Ik heb een privédetective nodig. Ik denk dat mijn man een affaire heeft. Nee, toch zeker. Ik ben bang van wel. En waar baseert u die vermoedens op? Hij is veel weg. Dan zegt hij dat hij een zakenmeeting heeft... in een congrescentrum ergens langs de Azoviel. Maar laatst had hij zijn paspoort op zijn bureau laten liggen... en daarin vond ik allemaal stempels. Stempels? Ja. Zuid-Amerika, Roemenië. Eén keer zelfs Australië. Er is geen touw aan vast te knopen. En nu vermoedt u dat hij in al die landen liefjes heeft zitten zou hij anders over Mevrouw Vroeven, mag ik u wat vragen? Houdt u van uw man? Ja, natuurlijk houd ik van mijn man. Heel goed. Vergeet die stempels, hang op. Maar... Hij houdt ook vast veel van u. Heeft u hobby's? Ik rijd paard. Mijn man is paardenhandelaar. Nou dan, rijd paard. Rijd paard. De wind is fris, de hemel blauw. U houdt van hem, hij houdt van jou. Bent u dronken? Wow. Heeft u een geliefde? Bent u met iemand? Dat schip is uitgevaren, gekapzeist en door de golven verzwolgen. Meneer Allaar, ik moet weten of ik hem kan vertrouwen. Dat is aan u. U kunt langskomen wanneer u wilt. Ik heb de informatie nodig. En... Er ligt een envelop in de rechterlaag van uw bureau. Hè? Andere rechts. Verrek. Oe, oe. Doet er niet toe. U heeft nu zijn foto en een foto van zijn BMW met kenteken. Daar moet u voorlopig... Mee aan de slag kunnen. Ik wil u wel waarschuwen. Een onderzoek als dit kan aardig in de papieren lopen. Wat is uw budget, als ik vragen mag? De inhoud van uw spaarrekening keer tien. Mijn man is morgen bij de paardenrennen in Wassenaar. U gaat daar naartoe en zet en passant al uw geld op Belladonna. Die loopt in heat zes. Als u denkt dat ik voor u mijn spaargeld ga vergokken... Het is geen gokken, geloof me. Goed, bent u bereid om voor mij te werken? U klinkt als iemand waarvoor ik tot alles bereid ben. Mooi. Heat 6, Belladonna. Donna. Klinkt een beetje als een koe. Ja, maar het is een paard. En daar komen ze uit de laatste bocht. En het is Tinkerbell nek aan nek met Belladonna. Donna. Maar met twee lengte sluim aan koppen zit Harco Harco. Die op zijn dertiende overwinning afstuift. Harco Harco met zijn karakteristieke snoet. Zijn machtige benen. Anatomie in volle volmaaktheid. En met wapperende banen. Oh! Belladonna, die als de eerste de streep passeert. Wat een enorme sensatie! Officieel meneer. Dat is een flink bedrag. Dank je, knul. Er is hier iemand die u wil spreken. Hi. Mijn naam is Verhoeven. En dit hier is Monk. Gefeliciteerd, meneer Aller. Als enige in het hele stadion Zes goed. Zesgoed. Oh, <laughs> beginnersgeluk. Oh. En nog bescheiden ook. Meneer Alar heeft er kijk op. Misschien wil meneer Alar ons onder het genot van een lekker bakje eens uitleggen uh, nee, hoe... Nee, nee, nee, nee, ik uh, moet weg, ik... Uh, oh, ik... Maar, uh, maar wij staan erop. Niet waar, Monk? Deze kant op, meneer Allaar. Jezus! Zeg, uh, moet dat? Ja, Jezus, Monk! Moet dat? Oké, okay, Alar Recherche BV. Heb jij enig idee wat vermoeid het mij gekost heeft om die stroomknol te laten winnen? Wat daar allemaal niet bij komt kijken aan chemische middelen. Steekpenningen, toedekken, wegmoffelen, valse paspoorten, plastische chirurgie. Daar zitten ik weet niet hoeveel manuren in, meneer Allah. Dat is een hele organisatie. Ik heb de afgelopen twintig minuten een hele boze Chinese meneer aan de telefoon gehad. Waarom de winst zo laag was. Dus zeg het maar. Doen we het op de makkelijke of op de moeilijke manier. Wat is het verschil? Monk? <lacht> Dat was de moeilijke manier. Laten we de makkelijke proberen. Mooi, dat gaat zo. Jij vertelt mij ogenblikkelijk voor wie je werkt. Oké. Laat maar raden. Michael Bogert? Jij een typisch zo'n mannetje dat Bogie in de arm zou nemen, de krent. Nou, je kan tegen hem zeggen dat de boel veilig in een kluis ligt... ...en dat we alles openbaar maken als hij niet heel gauw met die 200.000 op de proppen komt. Heb jij het over? Niet, Bogert. Nee. Andere wielrenner? Nee. Arjan Robben dan? Wacht, nee. die kreeg juist toch nog geld? Zeg tegen Aion dat de centen onderweg zijn. Maar ja, Spanjaarden, niet zo snel van betalen. Nee, nee, het is... Jack de Vries. Heeft hij dan toch vroeging gekregen? Nee. Joris Voorhoeven dan. Klaas Klot. Loes-Louis van der Laan. Bettine Vries ook. Luister nou even naar me. Kent Stefani. Henk Kamp. Nee. Gremon Keulemans. Die centio en Leon de Winter. Herman van Veen. Cora Kemperman. Mats Wieland. Nee. Niet Mats? Nee. Dan geef ik het op, je vrouw. Ik werk voor je vrouw. Ze denkt dat jij een affaire hebt. Mijn vrouw. Hou het, hou het geld en maak me los. Ik zal haar zeggen dat je zuiver op de graad bent. Dan heb je verder je handen vrij voor je loesje zaakjes, oké? Okay? Mijn vrouw. Ja, ja, ik snap dat het een schok is, maar... Monk! Mijn vrouw is al jaren dood, meneer Allard. Meneer Allaar, ik dacht al dat u hier zou zitten. Mm, mevrouw Verhoeven, hoe... Nee, nee, wacht. Ik wil het niet weten ook. Eet smakelijk. Tje, ze hebben u wel te grazen genomen, zeg. Doet het nog pijn? Alleen als ik lach. Ik neem aan dat u ontdekt heeft dat ik niet zijn vrouw ben. Dat het me niet om een vermeend overspel te doen was, maar om iets heel anders. Vindt u het erg als ik er even bij kom zitten? Uh, nee, in het geheel niet, mevrouw Verhoeven. Of hoe u ook heten mag. Danica. Danica Verhoeven. Niet zijn vrouw, maar zijn zus. Tevens compagnon. We zitten samen in de paardenhandel. Maar hij begon me steeds meer buiten te sluiten en er begonnen paarden te verdwijnen. Oude, overbodige paarden, maar toch. Heeft u wel eens gehoord van Chips Ahoy? Klinkt als een goedkope snack. Een legendarisch renpaard. Sleed zijn oude dag bij mij in de wei. En op een dag was het weg. En... Ja, mevrouw Verhoeven. Danica. Ik wil het niet weten, Danica. Vind je dat goed? goed? Nee, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Maar ik heb er nog een andere detective op gezet. En die ontdekte dat die paarden... Dat is fijn, Danica. Ik ben blij dat jij weet wat er met kapitein Iglo, of hoe heet dat weest, is gebeurd. Chipsahoi. Maar ik hoef het niet te weten. Ik hoef niks meer te weten. Ik ben uitgevogeld, Danica. Lekker zitten. Een biefstukje eten, dat is wat ik wil. Goed. Um, Als jij nou ook wat bestelt, dan doen we net alsof wij gezellig samen uh, dineren. Gewoon twee mensen in een restaurant. Of nou ja, restaurant. Het heeft een beetje de allure van een bruine kroef, vind je ook niet? Hier. Proost. Op de lente. Ja. Proost. Loek. Nog een biefstuk voor mevrouw. Nee, nee, nee, doe, doe mij maar een salade. Chips Ahoy was aflevering 7 van Van Feit naar Fictie. U hoorde Paul Hoes als Frans Allard, Arendt Brandlicht als meneer Verhoeven... Kim Berghout als Danica Verhoeven. Tekst en regie Dirk van Pelt en Stef Visjager. Opname en montage Frans de Rond. Eindredactie Maya Schepers. Volgende week weer van Feit naar Fictie. En volgende week ook de Gletscher-professor. Wie bouwde de eerste, het eerste gletsjerweerstation ter wereld? Juist, een Nederlander. Dat was glacioloog Frans Oerlemans. En dat is niet zo toevallig dat hij dat was, dat dat een Nederlander was. Want wij moeten ze namelijk heel goed in de gaten houden, de gletsjers. Want hoe sneller de gletsjers smelten, hoe hoger de zeespiegel. En dat is natuurlijk bij ons verschrikkelijk. Holland Doc mocht mee met de gletsjerprofessor. Ze gingen de gletsjer op en dat is buitengewoon gevaarlijk. Want er zijn ijsspleten en die ijsspleten die zie je nu niet, want daar ligt sneeuw op. En ze zijn er wel degelijk. En documentairemakers vallen heel snel in die ijs spleten. En of dat gebeurd is, dat hoort u volgende week in Holland-Doc. Mocht u willen reageren, dames en heren, logt u op onze site www.hollanddoc.nl slash radio. En daar kunt u ook een amendement nemen op de bijlooppost. Traks de sport. Maar nu eerst natuurlijk het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraars. Daag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dag.